Citydijkers met het NOS Journaal. Het Israëlische oorlogskabinet praat vanavond over nieuwe onderhandelingen met Hamas. Volgens verschillende media zou er weer een nieuwe poging worden gedaan... om een deal te sluiten om gijzelaars vrij te krijgen. Nieuwszender CNN schrijft dat Israël en Hamas dinsdag opnieuw gaan praten over een deal. Eerder deze maand leek het er even op dat er een doorbraak zou zijn... maar uiteindelijk liepen de gesprekken toch weer vast. Op Ameland is iemand gewond geraakt bij een ongeluk met een sportvliegtuig... Volgens Omroep Friesland ging het mis bij het opstijgen. Het lukte niet, waardoor het vliegtuigje uiteindelijk in de duinen terecht kwam. De overige drie mensen die in het sportvliegtuig zaten raakten niet gewond. Of het ongeluk met het weer te maken heeft is niet bekend. In de middag trokken er enkele felle buien over Ameland. Mallorca verscherpte controles in de horeca na het instorten van een dakterras. Donderdag kwamen in een horecazaak daardoor vier mensen om het leven. Zestien anderen raakten gewond, onder wie tien Nederlanders... Volgens Spaanse media wordt onderzocht of het ongeluk op Mallorca het gevolg was van illegale bouwwerkzaamheden. De Nederlandse tennisser Jesper de Jong heeft bij zijn debuut op Roland Garros de tweede ronde bereikt. Hij versloeg de Brit Jack Draper in een lange wedstrijd van vijf sets. De Jong wacht nu een pittige uitdaging in de tweede ronde. Daarin moet hij het opnemen tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, die de nummer drie van de wereld is. Jesper de Jong staat nu op nummer 176 van de wereldranglijst. En de Giro d'Italia is gewonnen door Tadej Pogacar. De Sloveen stond al vanaf dag 2 bovenaan het klassement en schreef ook zes etappes op zijn naam. Dat is in de afgelopen 15 jaar niet meer gebeurd in de ronde van Italië. De slotetappe van vandaag werd uiteindelijk gewonnen door de Belg Tim Melier. Het weer, nog enkele stevige reveren en onweersbuien. Later wordt het droog en vannacht koelt het af naar een graad of 11. Morgen start ook nog droog, maar later kan het weer gaan regenen en wordt het uiteindelijk 18 graden.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 FM slides in my toes and I crinkle my nose Where My toes make Maar The end of the rainbow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 Se mueren con mi pum sa calaca, pum sa -ka -ka, yes, otra vez, otra vez, la cabeza y los pies, se mueren con mi pum sa calaca, pumsa yes. Kom op, Block, and he drives a Naira Must be fake My lip starts to shake How does she know